Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Oostenrijkse oud-wereldkampioen in de Formule 1, Nicky Lauda, is overleden. Hij veroverde de titel drie maal in 1975, 77 en 84. In 1976 verbrandde hij bijna levend na een crash op de Nürburgring. Sindsdien droeg hij altijd een pet. Lauda was ook succesvol als ondernemer. Hij richtte drie maal een vliegmaatschappij op... waarvan Lauda Air de bekendste is. Nicky Lauda is 70 jaar geworden.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 Volgens Trump hebben de democraten niets te maken met zijn belastingaangifte. Hij gaat dan ook in hoger beroep tegen de uitspraak. De twee spitsenkandidaten voor de nieuwe Europese Commissie... zijn gisteren met elkaar in debat gegaan op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het ging onder meer over terrorisme. De christendemocraat Manfred Weber wil dat inlichtingendiensten... hun informatie met andere landen delen. De sociaaldemocraat Frans Timmermans zei... dat er dan eerst meer vertrouwen moet zijn tussen die landen. Een Fransman die al tien jaar in coma ligt... moet blijven worden behandeld, heeft de hoogste rechter bepaald. Zijn vrouw en een aantal broers en zussen wilden de behandeling staken... omdat er geen verbetering meer mogelijk was... voor de 42-jarige Vincent Lambert. Zijn ouders waren het daar niet mee eens. en de rechter heeft bepaald dat nu eerst een VN-commissie onderzoek moet doen. Het weer. Het wordt een bewolkte dag met in het oosten soms regen. Het wordt vandaag 13 tot 18 graden. Dit was het NWAS Journaal.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 Of twee, drie zakken. Maar goed, daar zitten we niet mee. Hè. nee wij, wij, zo wij, wij, wij zitten binnen. Ja. Lekker binnen en rustig. En ik Uit heb de wind. van de Jumbo uh, promotiedames die hier rondlopen. Met van die hele leuke instant uh, Polaroid camera's. Ja. Heb ik begrepen dat het op de duimtoppen toch wel een beetje uh, fris is. Fris is. Inderdaad. Ja, zie je. Daar komt die, uh, de, die wind die zou ook inderdaad op gaan komen smiddags. Ik had gisteren het weerbericht nog gelezen ja. voor Zandvoort uh, Lunch. luncht. Dus het de... zit nog helemaal in het geheugen. Pret niet drukken. Absoluut.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 En uh, in afwachting daarvan, denk ik, uh, ga ik weer even naar Koor kijken. Ja, Koor, je mag erin. Oh, oh, Een roveligheid. Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb. leven magst verstappen held van het vallen.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 De microfoon is voor jou. Nou, Dank je wel, Dolly. En wat leuk dat jouw co-presentator ook meteen jouw gast is. Kijk, zo doen we dat hier. Gewoon multifunctioneel. Ja, straks ben ik weer te gast. Hè? Ja, precies. Ja. Dan ga, ga ik jou wel aan wat vragen onderwerpen. Nee, het klopt. Ik heb uh, voor mijn uh, column eind 2016 het volgende geschreven.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 De Jumbo Race dagen. Driven bij Max Verstappen.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 Mi Amore mio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 Dat is, heb ik laatst gelezen, maar ik ben het weer vergeten. Ja, dat, dat, Vertel jij het nog Daar ben ik eigenlijk wel blij om. Want anders had ik natuurlijk geen idee. Maar oh, we hebben ook nog vertellen. luisteraars die het ook graag willen weten. Precies, ik, ik heb de... geen idee.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 Uh, die de naam Tarzan meekreeg. Als bijnaam. Als bijnaam. Als geldnaam. Dus ja, dat, uh, vandaar de Tarzan-bocht. Dus, ik dacht vroeger, toen ik, toen, ik, toen ik klein was... ik ben nu nog steeds niet groot... altijd dat er een enorme slinger in die bocht zat. was zo ben je van de ene kant naar de andere kant kon. zoiets inderdaad. Maar dat heeft dus allemaal met, uh, met de volkstuintjes te ja, ja, ben jij toch altijd maken, geweest? Dren. Ja, nou, oh, kijk, kijk, kijk, kijk. Uh, onze technieker fantasie? komt er ook aan. Die wil ook wat zeggen. Maar ja? weet jij ook waarom ik Thorzan heette? Oh, ja, waarom heette die meneer Thorzan? Hij sprong nee. vanaf de kast waarschijnlijk. Hij was nogal gespierd. Hij was gespierd. Oh, okay. nee. Hij kon heel goed zwemmen. Hè. En hij werkte altijd in een tuintje <laughs> zonder t-shirt. Leeft hij nog?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 you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 Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen Je kan haten, maar ze willen te everywhere In de gym, aan het werken aan mijn daddy, yeah de Officiële er op tv-kantine Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen Je kan haten, maar ze willen te everywhere In de gym, aan het werken aan mijn daddy, yeah Ik moest even rusten, ik ben geen machine Waar ga je naar Mercedes stelen? Ben ik te gestresst, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder, die is trots op mij. Bij mijn première stond een dommerij. Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv kantin. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. We kan haten, maar ze willen vanke everywhere. In de gym aan het werken aan mijn daddy yeah. Officiële een op tv kantin. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. We kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym aan het werken aan mijn daddy yeah. Hobby biedt al een jacht. Ik heb altijd overvraagd. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is zilde nacht. Ja, jij held omdat ik lach, ja vroeger was ik last Folk boys en flickers, geef ik never ever nooit my trust Ach, ach, voor mijn jas, vroeger trein, nu met WK-klassen Fok de regels gaan niet aanpassen, Fok de regels gaan niet aanpassen Jullie weten niks van mijn pijn, jullie zijn alleen de fucking shine Nee jullie weten niks, jullie zijn alleen de fucking shine De officiële BN'er op tv-kantine Deze dagen maak ik moenie, je kan niet verdienen